Wie weet, we wow, zien dus de rest in de twee uur wel. van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Carmen verhul met het NOS journaal. Op Schiphol is een toestel van Transavia vlak voor vertrek ontruimd nadat er brand was ontstaan. Was sprake van een steekvlam bij de hulpmotor aan de buitenkant van de staart en daarbij was sprake van rookontwikkeling. Het toestel, een Boeing 737, stond op het punt om naar Faro in Portugal te vliegen. De passagiers hebben het toestel verlaten via de glijbanen en de sluis. Er waren 183 passagiers aan boord. Eén passagier raakte licht gewond. Het incident had geen gevolgen voor de rest van het vliegverkeer van en naar Schiphol. De Britse conservatieven hebben de liberaal-democraten een referendum aangeboden over een nieuw kiesstelsel... Ze noemen het een laatste bot aan de partij van Nick Clegg. Hervorming van het kiesstelsel is een belangrijk eis van de liberalen. Het referendum is een concessie van conservatieve kant. De liberalen vinden al jaren dat ze benadeeld worden door het Britse districtenstelsel... waarin het principe the winner takes all geldt. Bij de verkiezingen van 6 mei kregen de liberalen 23% van de stemmen... maar dat werd vertaald in nog geen 10% van het aantal zetels. Olieconcern BP wil binnen een paar dagen een nieuwe trechter laten zakken over de lekkende oliebron in de Golf van Mexico. En deze is kleiner dan de vorige die gisteren moest worden weggehaald omdat die verstopt raakte. Door het lek stroomt nu 800.000 liter olie per dag de zee in. Om de schade te beperken heeft BP een robot naar het lek gestuurd... die een chemisch oplosmiddel in de oliemassa kan spuiten. En de olie wordt daardoor dunner en breekt gemakkelijker af. En verder wordt geprobeerd een nieuw gat naast het bestaande lek te boren... om zo de druk op het lek te verminderen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of drie en ook is de kans op vorst aan de grond. Morgen valt vanuit het zuiden regen en het wordt tien graden. Dit was het NOR. Uit een sprookjesboek geslopen, kwam ze voor een ruitje staan. Zij. Graag een kaartje van tien gulden voor de film. Van vanavond. Ik vroeg: waarom ga je niet met mij? Was uitgestorven, maar ik zie jou hier ook veel morgen. Ze moeten ook al voor 12 uur thuis zijn. Ja, ja, ja, ja, ja, we zijn weer helemaal terug. We zijn in het tweede uur aanbeland van Knockout FM. Ja, yeah, ja. Yeah. Het is weer zo ver. Gezellig, gezellig. Ja, het is echt uh, altijd supergezellig hier. Hé, hey, ja, jongens, jullie weten het nog wel, hè. IJsland is die vulkaan uitgebarsten. een heleboel pleurizooi. Uh, vliegtuigen yeah. vlogen niet, en weet ik veel wat. Het is nou allemaal zo populair geworden dat ze uh, ja, de vulkaan als te koop hebben gezet op het internet. Na nou, alle misere die... Uh... God hoe heet het? De Ea, ja Wacht, jongens, ik ga het nu letterlijk proberen voor te lezen. Eens in IJslands, hè? Nee, eens een IJslands. Ik weet niet of dat gaat lukken. Naar alle misère. Welke taal spreken ze daar? Hou je Ja. Maar al die misère die de de de eja, ja Jokul. ja het is me gelukt, in het Europese luchtruim heeft veroorzaakt. Wordt Nederlands ook moeilijk maken, of niet? Ja. Blijkbaar IJslandse zijn die wel profiteren van de alsmaar... Oh, als vulkaan. Een IJslandse webshop biedt de as aan in glazen potten. De IJslandse webshop NAMI is uh, verkoper van IJslandse producten, levert de neergedwarrelde grijze as in een hoeveelheden van 160 gram. Initiatiefnemer uh, Sofus Gustavson. Som, wat een naam, jongen. kwam op het idee toen een vriend uh, van hem vroeg om wat as in een envelop op te sturen. Ik bedacht dat uh, er duizenden mensen moeten zijn die op deze manier een herinnering aan de gebeurtenis in handen willen hebben. Aldus Gustavson. Tegen de Britse Metro. Hij doneert de winst van de as aan uh, ISAR, weet ik het. Een stichting die helpt de omgeving van de vulkaan schoon en veilig te houden. Weet je wat me nou echt lullig lijkt? Als je leraar bent en je moet al die achternamen gaan opnoemen, <laughs> dan ben, ben je wel even zoet. Hij kan het geld beter in het land zelf stoppen. Dan krijgen wij ons geld ook aan elkaar terug. Ja, wat wij dat zijn zeker. Altijd, maar, uh... Laat ze ook maar eens een andere taal aanleren. Want in IJsland is het echt het verkenning niet voorlezen hoor. Nou, wel, heb je echt IJsland, zo eigenlijk? Weet ik vel, Je hebt ook Noordpols volgens mij, maar dan heb je die IJsberen voor Noordpols. Ze zijn gewoon nou homofielen, dat zijn het. Ja, inderdaad. Als ze Ze spreekt... willen ons geld terug. Dus <laughs> Gelukkig had ik er niks, Hello maar. Ja. ja, er zijn voor de rest niet echt veel. Je hebt IJslanders en debielen, maar Engelsen zijn. Ah, Slumielen. Ja, om erom. Ja. Ah, hier. Eens even kijken. Ja, dat is voor jou. Ja, jij bent wel zo'n. Uh... Oh GroenLinks. Ja, ik ben wel GroenLinks, ja. <laughs> Politie beschermt zeldzame Orchidee. De zeldzaamste Orchidee van Groot-Brittannië krijgt politiebescherming als deze in bloei staat. De Lady Slipper Orchidee is veel geld waard. De politie is bang dat de plant gestolen wordt. Ook bestaat het risico dat delen van de plant worden afgesneden. Die zijn een kleine 6000 euro waard. Wie de, plant wie de plant beschadigt kan 6 maanden cel krijgen. De OGD zit op een golfbaan in, in Lancashire, weet ik het. Daar is hij ergens in de 19e eeuw geplant. Als hij bloeit, komen, er, komen elk jaar honderden plantenliefhebbers kijken. Nou mensen, voor wie helemaal lijp is van oichidee en weet ik het nou... Ik, op ik heb er, ik heb er twee in mijn kamer staan. Echt waar? Ja, ze bloeien als een gek. Ja, die dingen die gaan sowieso ruiken. wel... Uh... Ruiken ze ook lekker of niet? Nee, ze ruiken niet. Oh, maar het dus. geeft weer een beetje fleur. En ja. Alsof het een beetje, in mijn kamer weer een ik beetje fris zo, is. Ik vind sowieso dat iedereen in zijn huis eigenlijk wel een plantje moet hebben. Ja, dat vind ik ook. Dat maakt het toch wel een beetje maar Het mooie eenzelfde. is zo'n OCD die geef ik maar één keer in de twee weken een glaasje water. En dat is meer dan genoeg voor ze. is eigenlijk nog goedkoper dan een vriendin als je het zo zo hè? <laughs> <Godsamme, laughs> ja, als je ik... Je nou... zou het wel zeggen. Je zou het wel zeggen, ja, het uh, zou... ik, uh, ik hou rustig mijn mond, want mijn vriendin die luistert dit weer terug. Dus uh, ja, ja, dat zal die van mij ook wel doen, dus ik zal straks waarschijnlijk wel de klappen krijgen. Ja... Kom, je kom, maar kom ik thuis, is de... <sweak> Wat heb je gezegd? Je hebt wel een punt zou ik het zo uh, heel uh, Ah, okay. uh, kijk kijk niet om mijn vrouwelijke fan achter mij te beledigen weet je hey? <lacht> ja ja ja, nou, ja nee maar ik wil best van orchidee hoor ik heb een orchideetje achter me zitten ook op mijn bankje die heb ik nog niks gegeven maar die, dat komt nog wel Eén roosje en één orchidee <lacht> ja dan gaan we nu luisteren naar Rank One met Let There oh, Be Light dat is een goeie ja en uh, Rob, ga hem erin, zou ik Oh zeggen? ja. Oh, perfect. You're Rank 1 let there be light. En daarna, een van de vele knallers. Feels like a prayer. McAdino, Club Remix. Drop. En Parker on the Moon. Lekker nummer. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. We hebben een lekkere re uh, ja, relaxed uitzending vandaag. Een beetje lekker uh, muziekje draaien. Een beetje uh, ja, vertellen over feest en dergelijke. En uh, we gaan uh, nu nog even een beetje bespreken ja, de weken. Wat hebben wij. Uh... Wat hebben we gedaan? Ja, wat hebben we deze oh, afgelopen, die, die, die, afgelopen weekend allemaal gedaan? Wat hebben, we op ons, uh, wat hebben we op onze kerfstok staan? Nou Mike, begin maar want jij uh, hebt altijd het grootste kerfstok van de hele... Ja, dat is een godverdomme, He? ik, ik heb een eikenhout in met huis staan. <laughs> zo, zo, nou, nou maar vorig, eikenhoud... ik kan Vor me ja, <laughs> vorig jaar wat herinneren. <laughs> ja, me, ja, die moesten stukken. Uh, yeah. die die kwam moest er kwam er iemand stukken. met een boom binnen. Ah, Jezus, daar een, was er nog uh, uh, bij. Uh. Het was wel een, een echte boom. Het was wel een mooie boom. Ik heb je moeder daarna nog gesproken. Die was er geloof ik niet zo blij mee. Uh, nee, ja. aarde door is die boom heen. binnen geweest? Nee hoor man. Waar vind ik dan takken onder mijn koelkast? <laughs> ja, en aarde overal dat het hele huis. Goed zo ja, Het was wel gezellig toen. Ja, dat was het zeker. Het was, uh, dit jaar ja. was het ook wel weer bezig, hoor. Godsamme. Ja, ik was er niet bij. Zei. Het stond afgeleien, mut. Ja. Oh, maar gezellig. <laughs> afgeleien, mut. Ja, het, nou, je weet nog hoe druk het was op mijn 19 ja. erop. Ja, op mijn 20e was het drukker. <laughs> 21e zijn helemaal feesten. Ja, dan mag je alles. Hey, dan word je maar één keer. Ja, dat is waar. Maar iedere leeftijd word je maar één ja, keer zwaar. feest. Vier... daarom vind ik het ook zo dom dat ze dat zeggen. Je wordt maar één keer 20, Ja, maar je wordt ook maar één keer vijf of zo, weet je. En dan geef je ook niet een knalfeest. Dus dat vind ik ook wel weer een beetje jammer. En dan word je een kleuter toch? Ja, fijn. <laughs> Hé, hey, maar uh, ja, wat, heb ik, wat heb ik vorige, vorige week allemaal gedaan? Dus ik net zei ik ben naar een bevrijdingspop geweest. Ik uh, Even kijken, nog een beetje gewerkt. Uh, nog uh, wat voorbereidingen gedaan voor, uh, ja, voor zaterdag. Oké. Okay. Zaterdag draai, gedraaid in uh, ja, het algezellige Bierburg. Het was hartstikke gezellig. De mensen bleven zeker lang hangen. Oh, gezellig. Ja, mede dankzij ook de, door de muziek van uh, onze heer Brouwer. Uh, ja, hij krijgt nog, nog steeds geld van je. Hij krijgt nog steeds, wat was dat ook weer, kosten voor de reclame, artiestenstaat. Oh, uh, heb, uh, heb je wel reclame gedaan voor een show of? Uh? Nou, eigenlijk niet. Nee, God, maar ik heb de, al... Nou, dan heb je niet eens het recht om te draaien. God, zo, je moet altijd wel, hè? Altijd publiciteiten. Ja, maar ja, oké, okay, dat is dan de eerste avond dat je lekker staat te beuken. En het was best vol, zelfs voor de bierlucht. Ja, nou, ja. dat is wel netjes. Dat was zeker mooi. Hey Rob, wat heb jij eigenlijk allemaal uitgesproken wat deze week? Werk. Werk, werk, werk. En, werk, en, uh, wat en wat uh, hoe heet het? het uh, verjaardagfeest. Dus lekker, uh, lekker. lekker zuipen. Feestje bouwen? Dus, uh, ja. Dat was wel gezellig. Een Beetje, uh, Ze hadden een leuk DJ-plaatje. Mengtafeltje en alles. En even tekeer gegaan. Betere, betere. Nee, hey, is, uh, wat heeft uh, onze Mickey Mouse gedaan? Drie keer rijden. Dat <laughs> klinkt alles. Jij hebt zeepbelletjes naar blazen? Nee. Het <laughs> werkt. <laughs> Ik heb gewerkt. Ja, maar je hebt toch niet alleen gewerkt? En daarna ging ik fijn met mijn knikkers spelen. Met <laughs> je knikkers? Met mijn okay. knikkers en mijn Dinky toy. <laughs> Het wordt echt tijd voor de bananenbar, Tony. Ik ja, ga. ik verlopen eh, <laughs> nog, yes. nog even niet. <laughs> uh, uh, uh, uh. Ja, ik heb nog even minuten ik. Lekkere banaantje Nog even niet. Oh oh oh oh. Daar ben ik nog niet aan toe. Daar oh, okay. ben jij nog niet aan Voorlopig toe. Voorlopig niet. Tot mijn dood niet. Nou, fijn. Over twee jaar zien we Toon in de bananenbar. Dus dat <laughs> komt allemaal wel goed. <laughs> ja, dat komt nou. wel goed. Hé, hey, Toon. Jij bent uh, wel een sexy thing. Ja, tuurlijk. Zeg het eens. Ja, vandaar David DJ wow. featuring Donnie. Sexy thing. En daarna Oh My God. Met Usher en well, well I Am. Smelly. did it, again, did it again, so again, so I'm gonna let the, go. go. oh my, god. baby let me love you down, there's so many ways to love ya, maybe I can break you down, there's so many ways to love ya, got me like, oh my god, I'm so in love, I found you finally, you make me wanna say, oh, oh, oh, oh,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 Can break you down. There's so many ways to love ya. Got me like, oh my gosh, I'm so in love. I found you finally. You make me wanna say, oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh my gosh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Fell so hard for honey I'm Out of all the girls up in the club This one got me whipped just out a one look If I feel in love This one's something special This one's just like dynamite Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Out of sight you fell in love with honey Like my, oh, my Honey, look, you wonderful Fly, so fly Honey, like a supermodel My, oh, my. Baby, how you do that, make a grown man cry Oh, baby, you got it all Sexy from my head to toe And I want it all, no, no So honey, let me love you down There's so many ways to love ya Baby, I can break it down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 right hand is sawn off. He has a hook jammed in the bloody stump. If you look in the mirror and you say his name five times, he'll appear behind you, breathing down your neck. You want to try it? Candy man. Take you on a trip to Rio, where the groove never stops and ecstasy takes you high above the city and lets you float into a trancey state of mind. Here and now, you can do anything you want. Are you ready to go all the way? Okay, here we go. One, two, one, two, three, four. Even lekker, even een paar nummers non-stop achter elkaar. Ja, ja. Zodat L jullie ons oude klep niet helemaal zat worden. Dat wil je ook niet iedere dag. Nee, daar zit je ook niet iedere dag op te wachten <laughs> denk ik zo. Maar we luisteren nu nog even lekker naar het uiteindelijk. Lekker relaxed met DJ Sammy Heaven. He? Relaxed. relaxed. spam. Ga ervoor. Hé hey, Tony. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we zitten alweer bijna aan het einde van twee uur jongens. Oh. Of niet erop? Ja, einde van het tweede uur. Reageer wat enthousiaster! Ik ben een ja. beetje moe, ik, uh, Het idee dat ik morgen om 6 uur op moet, dat is niet zo fijn. Ja, het idee maar, dat, uh, ken ik, wel, ja. dat ken hij, ik. Het begint er alweer aan te komen, hè? Het ja. eind. Helaas. De vijfde, de vijfde aflevering van Knockout de jongens. De vijfde. Bij de honderdste gaan we iets vieren. Ja, bij de honderdste gaan we iets vieren. Ja, gaan we iets leuk Ga maar dat wel bijhouden, Niet vergeten. Ja. Ik, ik hou het wel bij, uh. Ja, ja, ja, ja. Op de hive staat nog steeds precies. Eh. Nee. Ja, staat nog steeds uh, precies alles. Allees! Allees! Allees! Allees! Allees! Wat was Allees! Allees! weer? Allees! Wat was Allees! weer? ook weer? Allees! Allees! Allees! is Waarom? voor waarom. Waarom? Hey. Allees! Wat? Wat? Allees! Wat Wat je <laughs> Allees! Wat, wat, wat? Wat, wat? Walla, walla. Ja, ja, ja. Maar jongens, uh, heb nog, heb nog, hebben jullie nog plannen voor uh, de aankomende... Ja, voor dit weekend wel. Voor aankomend weekend? Werken. Ik moet om 7 uur beginnen. Jee, Het hele wees. weekend door. Echt? Ja, dus dat wordt om uh, 5 uur opstaan en de eerste trein pakken. En zondag moet ik nog rijden ook met de auto, want uh, dan uh, vertrekt de trein pas om kwart over 7. Mhm. Mm dus uh, dat uh, wordt niet veel spannend. Uh, van Dan zet ik alvast. Uh, dan... Oh ja, Kijken? jij wil gelijk afkap, hè? Nee, ja, uh, dat niet, maar ja, werk gerelateerd. Ah, alvast wat vanuit die werk dode hoek. Gerelateerd. We laten alvast wat uit die dode hoek komen. Oh, die dode hoek. Ja, die dode hoek. Waar is die spiegel? Waar is die spiegel? Hé hey, jongens, uh, dit was uh, weer knockout of hè? Ja, ja. Zit het het weer was op? weer gezellig. En uh, Tony vond, week. vond het ook gezellig. Ja, hij ja. het ja, echt heel geconstateerd. Maar ja, oké. Okay. Dit was Knockout FM, volgende week weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen, ja, nieuwe gezellig. maandag. We hebben hopelijk een uh, gezellige gast erbij. Ik hoop het wel. Dat gaan we even regelen. Ja. Okay. We gaan nu nog even luisteren naar Fed Legrand, featuring Mitch Crown met Scared Me. Daarna gaan we luisteren naar Jean-Paul, Lil Jean en jay Sean met Do You Remember. Hey, tot volgende week, dit was Knockout FM. Tot volgende. Ja.